Chris met het NOS -journaal. In Denemarken houdt de politie een klopjacht... op de dader van een mislukte aanslag op een omstreden cartoonist. De vluchtauto is inmiddels gevonden. Mogelijk is de man per trein verder gegaan. Vanmiddag opende hij in Kopenhagen het vuur op een bijeenkomst... waar de Zweedse tekenaar Lars Vilks was. Die bleef ongedeerd, maar één aanwezige kwam om het leven. Drie agenten raakten gewond. De Zweedse tekenaar wordt al jaren bedreigd door militante moslims... vanwege een cartoon over de profeet Mohammed... Oekraïne voert de staat van beleg in als de wapenstilstand die vanavond ingaat wordt geschonden. Die moet dan gelden in heel Oekraïne, zegt president Poroshenko. Dus niet alleen in regio's in het oosten waar ook vandaag nog hevig werd gevochten. Bij de staat van beleg krijgt het leger veel meer bevoegdheden. De wapenstilstand gaat vanavond in om 11 uur Nederlandse tijd. De carnavalsfeesten in Ter Apel zijn afgelast vanwege een dodelijk ongeluk. Vanmiddag kwam een vrouw van 33 om het leven... toen een auto het publiek inreed bij een carnavalsoptocht. Vijf mensen raakten gewond. De politie gaat ervan uit dat de 81-jarige bestuurder van de auto... onwel is geworden. De judowereld reageert bedroefd op het overlijden van judolegende Wim Ruska. Voormalig coach Cor van der Geest zegt dat Nederland... zijn laatste grote judo-icoon heeft verloren... Olympisch kampioen Mark Huizinga noemt Ruska zijn grote voorbeeld. Wim Ruska won tweemaal goud op de Olympische Spelen en was twee keer wereldkampioen. Hij overleed vandaag op 74-jarige leeftijd. De belangrijkste prijs van het internationaal filmfestival van Berlijn is voor de Iraanse film Taxi. Daarin rijdt regisseur Jafar Panahi als taxichauffeur door Teheran en interviewt hij klanten. Vandaag hier kon de gouden beer niet zelf in ontvangst nemen. Hij mag Iran niet verlaten, omdat hij in 2010 is veroordeeld voor het maken van propaganda tegen de regering. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon, maar in het zuiden kans op wat regen. Het wordt dan ongeveer 7 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het heeft al 25 jaar en jij beleeft het.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 Mario Zang Zaterdagavond op ZZFN. Een nieuw aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Hoor de over muziek van Martin Salvage en GTA? Met Intoxicated. De Nightwalk. Van 9 tot middag zijn we bij met het eerste uurtje: het beste van dance, RB en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste show niet. De party-update en de 10 boven beste plaatsen voor dansvoet. Het is dus vandaag zaterdag 14 februari. De 45ste dag van het jaar. En 14 februari is natuurlijk internationaal bekend als Valentijnsdag genoemd... naar de Sint Valentinus van Terni. In Italië natuurlijk die geëxecuteerd werd in de 270. Komen nu weer een hoop lekkere muziek. Onder andere de Two Live Crew met een hele oude gouden plaat. Voor eerst die Rockefeller met Do It Tonight. What's wrong, baby doll? with being a nut, cause my nature is rising and you shouldn't die. Lost and deserted I'll play with your heart And won't show no shame I'll be blowing your mind Cause you're lame to the game I'm just like that man En we zijn benieuwd wat er een nieuwe plaat van eruit komt. Dat is natuurlijk de opvolg van All About The Base: Lips Are Moving. En binnenkort wordt het toch echt tijd voor een nieuwe plaat van deze dame. En daarvoor een oudje uit de jaren 90. De 2Live Crew met de Be Me, So Horny. Ja, klinkt een beetje verkouden. Ik uh, ben geloof ik al sinds december verkouden. Maar af en toe gaat het weer even een dagje goed. En dan zit het weer een dagje tegen. En vandaag zit het weer een beetje tegen. Ik heb nog een beetje shownieuws voor je. Paris Hilton schaakt opnieuw een Nederlandse DJ. We vragen ons af wat Paris Hilton heeft. Een Nederlandse DJ is de blonde de dame. Is opnieuw met een Hollandse plaatjesboer gespot. Na Afro Jack is het dit keer een DJ Chesto. Eli Hilton vergezeld. De twee liepen elkaar zondag bij de Grammy Awards tegen het lijf. Maar Chesto zelf ook in de prijzen viel. Hij kreeg een Grammy Award voor... Een wat die samen maakt met John Legend. Hij maakt daar een remix voor. En Douten Cruz die kei, krijgt op straat wel eens een vraag... waarom het met een donkere man is getrouwd. Hoe belachelijk kan het zijn? Hè? Haar man sorry James vertelt er een in interview met de Volkshoek... dat de mensen zijn die een negatieve mening hebben... over het hulp tussen een blanke en een donkere man. Als ik met Douten over straat loop, krijgen we reacties. Blanke mensen vragen haar... wat doe je met die wilde avond, sorry. Niet alleen Douten, maar ook de DJ krijgen racistische opmerkingen naar hun hoofd. Voor de mensen die dat ik mijn eigen volk verloor. Ze zeggen: Nu moet je succesvol zijn. Ben je succesvol? En dan moet je met een blanke vrouw zijn. Vind je ons niet uh, goed genoeg weer? En uh, sorry, ze heeft de Duitse voor elkaar. Ja, vijf jaar geleden het jaar wordt... Stel heeft samen een zoon en een dochter. En ik heb iets. Die mensen moeten lekker allemaal opsluiten. Want hè, het maakt het uit of je nou blank, geel, groen of zwart bent. Mensen zijn mensen toch? Hier hebben ze voor de night onderweg. Zometeen een party update. Wat voor leuke feesten zijn er allemaal gaande. Blijf spelen met muziek. Galaio en Alaya. We samen Slide back met Forever. Zandvoort Mijn Mario Zandvoort Doei, Elke Dag naar school toe op haar fiets. Maar Acht, ze haalde steeds een nul voor haar repetitie. Haar rapport was zo slecht. Haar moeder had gezegd: als jij geen rijke man kan, komt van jou geen barstere. Dat wou ze wel proberen. Het leek haar wel een goed idee. In elk geval veel funner dan op school te moeten leren. Ze zocht in elke tent naar een rijke vent. Yo, toen kwam ze. Yo. Tegen, met haren op zijn borst. Hij was een mooie jongen met een ijskast in zijn borst. Haar moeder, die zei: Mientje, je boffer met zo'n vriendje. Hij is zo galant en zo interessant. Toegeef hem toch je hand. Maar Jopie dacht: Die meid is groen. Ze wil wel poen, maar er niets voor doen. En was hij alleen, zong hij zacht voor zich heen. Niemand weet, niemand weet, dat ik er een hoog heen. Niemand weet, niemand weet dat ik er een oogsteltje Ze gingen samen wonen, toen begon al het gezeur. Hij bleek geen rijke jongen, maar een fietsreparateur. Ze postjes zo benzine, maar Jopie was een kine. En Mietje moest de baan op om wat extra's te verdienen. Ze waren uit van boven en aardig bleek hij niet. Ze kon het na haar tiende klant nog steeds maar niet geloven. Hij had daar is een macht en geen geluk gebracht. Yo. Slechte inborst had er link voor haar verborgen. Zijn echte naam die wist ze niet, hij maakte zich geen zorgen. Hij gooide ons een mientje, de grabbel voor hem. Maar op een nacht, zo heel onverwachts, hoorde zij hem zingen zacht. Ze sloop uit bed en naar de deur. En kreeg van woede een vuurrode kleur. Hij zat daar alleen en zong voor zich heen. Niemand weet, niemand weet dat ik er een stilte heet. Niemand weet. Heet, niemand weet dat ik er een te heet. Sinds die nacht der waarheid gingen Mientjes over open. En zij besloot diezelfde nacht nog bij hem weg te lopen. Hij kreeg het in de gaten en riep dat zal je laten. Zolang jij nog mijn naam niet weet kan jij me niet verlaten. Ze riep ik zal je leren, want na mijn raaien kan ik goed. Al haalde ik op school een nul, ik kan het toch proberen. En hij zei ga je gang, voor jou ben ik niet bang, yo yo. Ze deed of ze diep nadacht en toen zei ze: bouwde wijn. Het Dirk, Hendrik, Lodewijk of kan het Gerrit zijn? Adonis van de Balen of Kareltje de Kale. Hij lachte haar uit, een grijns op zijn snuit en riep schuimer uit. Maar Mientje zei: Mooie meneer, ik weet het weer. Ik raad nog één keer. Ze grijnsde gemeen en zong voor zich heen. Jij ja, weet, jij ja, weet dat jij er een stiltje heen. Ja, ik weet dat je een rapposteeltje heet. Hey, hey. een luide geel en spatten uit elkaar. Dan zie je, met een rapposteeltje ben je nog niet klaar. Ja, voor de vrouwen is twee oude gauw dat was Tol Hansen met Repo, Steeltje. En daarvoor muziek van uh, Henk en Gier met tuintje in mijn huis. Toen ging het natuurlijk over een privé-liedmontage. Zie je hem zelf voor de Nightwalk iedere zaterdagavond. Van 9 tot in de nacht zijn we bij. Met het nieuwste uurtje het beste van Death Army. Een beetje kop tussendoor. Het show-nieuws, de party-update. Het team bovenbeste plaat voor een danshoek. Straks in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House Vibe. En het derde uurtje vliegen we naar Italië met uh, DJ Kavaskeli. Met een uur lang. Het beste van de Club Zuid-Italië in de Mix op de radio. Maar eerst is het eventjes tijd voor een party de partyagenda, de partyupdate. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande. Op deze zaterdag, Valentijnsdag, 14 februari 2025. Als eerste natuurlijk in de escape in Amsterdam Brainwash. Het ons eigen zand voor zijn remoto. Het begint om 11 uur en duurt tot 5 uur in de ochtend. Iedereen is 16 uur is voor probeer informatie maar te checken op de website escape.nl. En behalve Raimundo heeft hij uitgenodigd. Frederik, Abbas en MC's Marbo. Dat vanavond allemaal in Escape in Amsterdam. Het feestje, het wekelijkse feestje moet ik zeggen. Een brainwash. En vanavond in air hebben we Girls Love DJs in Het Begint om 11 uur. Nu dus te tot 5 uur in de ochtend. Iedereen is 18 euro aan de deur. Met onder andere Girls Love DJs, Dirtcaps. Lady B, Patchwork, Dora Grandi. Dat is allemaal vanavond in Air het feestje. Girls love DJs invites. En vanavond in de Melkweg het wekelijkse feestje. Encore het begint rond de klok van middernacht nu tot vijf in de ochtend. In de race 10 euro met de Kid Q, DJ Prime, Washington DJ en Leroy. Dat vanavond allemaal in de Melkweg het wekelijkse feestje. Encore en vanavond in de Wester -Unie, het feestje Wonderland Festival. Weer om 4 uur begonnen en duurt tot morgenochtend 8 uur. Iedereen 37,50 euro. En voor meer informatie, check de website Crip.org. Met onder andere Barry Juice, Guy Gravier... Julian Simmons, Le Mier, Mikey Nice Twice a Time, Sebastian Sleebos en Colt 45. En ook nog Buurman en Buurman. Sidney Charles, Just Butler, Bart Skills, de Sluwe Force. Jerry Beck uit de UK. Dan ook Tommy47 uit de UK. En nog veel en veel meer. Dat allemaal vanavond in de western Unie Wonderland Festival. En ik krijg net uh, in mijn handen gedaan een briefje met uh, dat het uitverkocht. is. Dus ik hoop dat je kaart hebt, anders kan je er gewoon niet naartoe. Hè. En vanavond dit patronaat in Haarlem. Puntige deuntjes. Happy Valentine begint allemaal om 11 uur. Iedereen is 12,50 euro. Het onder andere Rainer Bruggers, Weslo, Hato, Brammers, Nicky, Bissel... En nog veel meer. Dat allemaal vraagt dit patroonaat. En het volgende feestje is weer heel spannend. Ik raad je aan om even te gaan kijken op de website van de Stalker, wel Stalker.nl. Want ik heb weer twee feestjes. Het eerste feestje, dat gaan we opdoen. Het tweede feestje, dat uh, is een carnavalsfeestje. Dus ik weet niet of dat ook uh, vandaag is. Uh, moet je wel even kijken op Stalker.nl. Maar in ieder geval op mijn flyer. De eerste flyer staat popcorn. Gaat vreemd op valentijd. Begint om middernacht, duurt tot vijf in de ochtend. Iedereen is 7 euro. Met onder andere Dominique Broeks En uh, Tim van Aert. Dat allemaal vanavond in de Stalker. In natuurlijk Haarlem. En tot zover ook de feestjes in Amsterdam. En natuurlijk in Haarlem. En dan gaan we zo weer terug naar de muziek. That's that and only verhaal met You Know. The most back-to-back beats. Nightwalk. Bij ZFM Zandvoort in the Walk. het was Stefano Navarini, te samen met Marlena Shaw met Woman of the Ghetto en daarvoor muziek van Zet en Oliver Helder met You Know het is even tijd voor de die boven beste plaats van het afvoet deze week op 10 Estelle en op the Strip met The Night, op 9 Weisto met No Way Out en Lucas 8 Lucas and Steve van Rockefeller met Do It Tonight Laat heb je straks gehoord hè? En op 7, Tales of Us en Plastic Man met expand. En op 6, Chesto en met Blow Your Mind. Op 5, Dasem, Ubek en Mike Film met All I Want. En op 4, Pep and Rash met Rumors. Op 3, Dimitri Vegas en Like Mike met Louder. En op 2, X nummer 1 plaatje. Van Bart is al fake en GTA, maar we hebben begonnen met X. Intoxicated moet ik zeggen. En deze week een nieuwe nummer 1. Heb je ook zojuist al gehoord? Zet dat that. en only Helder met you know. Deze week de nieuwe nummer 1 in de 10 boven de beste plaat van de afzoek. En aangezien nummer 1 en nummer 2 al gehoord hebt, en trouwens ook uh, nummer 8 hè. gaan we door met een andere plaat. Die is ook nieuw. Tavo en Sofia mee met Amazing! Marcel Jefferson met Move Your Body. En Davo Tavo en Sofia May met Amazing. Het eerste uurtje zit erover op voor een ook niet getreurd. Zometeen na de break. DJ Mousel met zijn Global House Types. En straks vanaf 11 uur... DJ Kavos Kelly met de beste club hits uit Italië. Ik laat je voor nu achter met uh, Dear David met I've Been Waiting. En ik zeg tot zometeen na de break...